11 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Rusland krijgt tot donderdag de tijd om te de-escaleren. Anders volgen er gerichte sancties. Daarmee dreigt de Europese Unie. De ministers van Buitenlandse Zaken hielden vandaag een spoedoverleg... in Brussel over de situatie in Oekraïne. De EU wil dat Moskou zijn militairen terugtrekt in de kazernes. Gebeurt dat niet, dan zal de EU onder meer gesprekken... over versoepeling van de visumplicht opschorten. Er gaat uit protest tegen de Russische aanwezigheid in Oekraïne geen officiële Amerikaanse delegatie naar de Paralympics in Sochi. En ook de Britse regering stuurt geen officiële delegatie naar Sochi vanwege de situatie in Oekraïne. Prins Edward zou gaan als beschermheer van de Britse Paralympische sporters, maar de New York Times zegt dat hij uit protest heeft afgezegd. Carnaval in een café in Nijmegen is geëindigd in een schietpartij... en de ontruiming van een kroeg. Rond zeven uur kreeg de politie een telefoontje... dat er bij een ruzie geschoten was in het café aan de Hertogstraat. Er raakte niemand gewond. Wel heeft één cafébezoeker letsel aan zijn been. En dat heeft hij mogelijk opgelopen bij de ruzie. Twee mensen zijn aangehouden... en de politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Verenigde Staten zeggen dat Noord-Korea door de lancering van twee Scud-raketten de resoluties van de VN-veiligheidsraad heeft geschonden. Noord-Korea heeft vandaag opnieuw twee korte afstandsraketten afgevuurd en dat is de tweede lancering in een week. De lanceringen van Noord-Korea worden gezien als een provocatie. Het Amerikaanse en Zuid-Koreaanse leger... zijn bezig met hun jaarlijkse gezamenlijke legeroefening. De VS roept Noord-Korea op te stoppen met provocerende acties... die de spanningen in het gebied alleen maar vergroten. De strijd in de Centraal-Afrikaanse Republiek moet beëindigd worden door een VN-vredesmacht met 10.000 militairen en ruim 1.800 politieagenten. Dat schrijft VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon in een rapport. Hij wil dat de vredesmacht burgers beschermt en de religieuze moorden in het land een halt toeroept. In de kar woedt sinds eind vorig jaar een strijd tussen islamitische en christelijke milities. Veertien ziekenhuizen hebben hun sterftecijfers niet op internet gezet. De Nederlandse zorgautoriteit had 89 ziekenhuizen opgeroepen... de cijfers uiterlijk 1 maart te publiceren. 75 ziekenhuizen hebben dit volgens de NZA gedaan. Ziekenhuizen zijn sinds deze maand verplicht... hun sterftecijfer openbaar te maken en door te geven. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam weigerde dat vorige week... omdat de cijfers geen goed beeld zouden geven van de kwaliteit van de zorg. Later kwam het ziekenhuis met een alternatief cijfer. Het weer. Vanavond neemt de wind af en klaart het overal op. Vannacht wordt het koud, 3 tot min 5 graden aan de grond. En vanaf morgen zonnige periode en droog. Dan is het smiddags 9 tot 12 graden. En de rest van de week schijnt de zon geregeld en is het droog. Maar de nachten blijven koud. Dit was het NOS Journaal.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 De Citroën DS5. Nu vanaf 30.990 euro. En leverbaar vanaf 14% bijtelling. Ervaar de Citroën DS5 bij uw Citroën-dealer. Citroën creatieve technologie. Ook zo genoten van de bestseller Stoner van John Williams. Leest dan nu de opvolger Butchers Crossing. Volgens NRC Handelsblad nog beter dan Stoner. Nu in de boekhandel. Vakantie, maar dan wel op jouw manier?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 De nieuwe spannende roman van gouden stropwinnaar Michael Berg. Nu onder andere verkrijgbaar bij Bruna. Goedenacht, Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert een zigarette.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 Ik heb al heel wat broodjes speciaal langs horen komen vandaag. Maar dames en heren, collega's, het zijn echt tataren daar op de krim, hoor. En geen gehakte biefstukjes. Goedenavond, welkom bij dit oog van, donderdag, van uh, maandagavond. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU besloten dat er later deze week besloten wordt, of er besloten zal worden, tot het besluiten tot sancties tegen Rusland. Of zoiets. De vraag is hoe dat soort taal werkt nu de koude oorlogsretoriek weer helemaal terug lijkt. Zometeen een expert daarover en ook één op gebied van het Oekraïense bankwezen. Hoe staat dat er eigenlijk voor? En wat heeft het te duchten van alles wat er nu gebeurt? Zelf expert was koning Willem II op kunstgebied. Morgen wordt zijn reputatie als kunstkoning hersteld... wanneer een groot deel van zijn oorspronkelijke verzameling... tentoongaat in het Dordsch Museum. En wanneer van plan was om tegen de Mount Everest op te lopen... wel even een vuilniszakje meenemen. Dat allemaal na de overzichten. Om te beginnen dat van het nieuws van vandaag. Maandag 3 maart. De vraag aan de Russen om snel te deescaleren. Doen ze dat niet? Zullen er maatregelen vol. Ja, de Europese Unie laat dus zijn tanden zien, maar volgens sommigen dan wel het melkgebied. De Unie vraagt Rusland om zich terug te trekken uit de krim, maar zet daar vooralsnog geen dreiging van sancties tegenover. Althans, geen serieuze sancties. Opnieuw minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Rusland wil ontzettend graag makkelijker reizen naar de Europese Unie, wil afspraken over visumliberalisatie. De gesprekken daarover zullen worden stopgezet als Rusland niet snel deescaleert. De vraag is of de EU het wel aandurft om sancties tegen Rusland in te stellen. De handelsbelangen zijn groot. Van bijvoorbeeld al het gas dat in de EU wordt verstookt... komt bijna een derde uit Rusland. En er is nog die financiële crisis, waarschuwt minister Dijsselbloem van Financiën. Dus is het ook in ons belang om de situatie daar te laten stabiliseren en politieke oplossingen te zoeken, zodat het economisch herstel niet in gevaar komt. Ondertussen blijven de Russische soldaten de Krim binnenkomen... en hebben ze inmiddels verschillende Oekraïnse legerbasis omsingeld. Om de Russische belangen te verdedigen en het volk te beschermen... bezweert hun minister van Buitenlandse Zaken. Het maar de Oekraïense premier ziet dat toch anders. Een illegale invasie op valse voorwenselen. En daar zal Rusland zich voor moeten verantwoorden. Rusland is inmiddels ook begonnen met militaire oefeningen in de Baltische Zee. Pal voor de deur van Polen. Dat land heeft een artikel 4 vergadering van de NAVO bijeengeroepen. Een artikel dat wordt ingeroepen wanneer een van de verdragslanden zich serieus bedreigd voelt. Die vergadering is morgen. In Zuid-Afrika is de situatie in Oekraïne ver weg. Daar begon de rechtszaak waar het land al maanden op zat te wachten. Oscar Pistorius, de hardloper zonder benen, moest zich verantwoorden voor het doodschieten van zijn vriendin Vera Steenkamp. Een ongeluk, zegt hij zelf en dus onschuldig. Do you understand the charges, Mr. Pistorius? I do, I do, my lady. How do you plead? Not guilty, my lady. Pistorius dacht dat hij op een inbreker schoot. Maar op de eerste dag van het proces werd zijn verhaal al in twijfel getrokken. Een buurvrouw getuigde dat ze Steenkamp meerdere keren hoorde gillen en er vervolgens vier schoten klonken. Ik het al angst gehoord en ik het geweet iets gaan komen. Iets verschrikkelijks gebeuren in daar die huis. Nou, gillen. Enkele oomlikken na die dat die geklapt was vier schoten geweest. Voor het proces zijn drie weken uitgetrokken, maar de kans is groot dat het langer gaat duren. De aanklager heeft 107 getuigen op zijn lijst staan. En in Amerika was het tijd voor ontspanning. De belangrijkste jaarlijkse filmprijzen werden uitgereikt. Twelve Years a Slave van de Britse regisseur Steve McQueen won de Oscar voor beste film. I dedicate this award to all the people who have endured slavery and the 21 million people who still suffer slavery today. Thank you very Dank u wel. Een film over de slavernij. En dan kan de prijs je eigenlijk al niet meer ontgaan. Want wie wil daar nou tegenstemmen? En so many possibilities. Possibility number Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Morgen nieuw nieuws in de krant. Gelezen door Juri Stubenitski. Oekraïne, de Krim, Rusland, het komt allemaal langs trouw duikt in de jacht op de miljarden... van de afgezette president Janukovic Die zou in vier jaar tijd... 51 miljard euro hebben verduisterd. En er is een link met Nederland. Burgeronderzoekers en een procureur-generaal... kwamen erachter dat een zoon van Janukovic brievenbusfirma's heeft in Den Haag. Daar zou bijna 400 miljoen euro zijn weggesluist. Ze hebben nog één kans. En als de 9.000 goede doelen die niet grijpen... lopen ze veel geld mis. Ze moeten voor vrijdag een website hebben... met daarop hun beleidsplan, bestuurders en doelen. Anders verliezen ze volgens het Nederlands Dagblad hun belastingvoordeel. Bloedkolen, daar gaat het morgen over in de Volkskrant. De steenkolen die we in Nederland gebruiken... blijven grote sociale en natuurproblemen veroorzaken. In het land waar de meeste kolen vandaan komen, Colombia. Critici van de kolenmijnen worden bedreigd en acties leveren niks op. Een verslaggever ging naar Colombia en zag dat kolenmijnen... de landbouw daar verwoesten. En ook is het aantal kinderprostituees en geslachtsziektes... in de omgeving enorm toegenomen en wat is hij normaal gebleven. Dave Eggers, Amerikaans auteur, schreef De Cirkel. Hij had in Nederland wel 50 interviews kunnen geven en 30 keer op tv kunnen komen, maar volgens zijn uitgever had hij daar helemaal geen zin in. Hij wilde alleen maar praten met zijn lezers. Dat deed hij in Amsterdam en in Haarlem. En meer daarover in de Volkskrant. In de Telegraaf een stuk over jihadisten die islamitische partijen bedreigen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De Islamitische Partij van de Eenheid in Den Haag zegt dat de radicalen vinden... dat moslims niet mogen stemmen. Het zou een strijd zijn met het geloof. De posters van die partij zijn vernield. Er zijn 1000 à 2000 jonge Saoediërs naar Syrië vertrokken. Ze voeren daar de buitenlandse jihadisten aan. Zetten ze wanneer ze terugkomen de strijd tegen hun eigen leiders voort? Zo vraagt NRC Next zich af. De Saoedische koning denkt van wel. Van hem mogen inwoners inmiddels niet meer naar Syrië. Nog even naar Den Haag. Volgens het AD heeft de politie daar vanochtend een verkeerde voordeur vernield. Na een melding over huiselijk geweld... gingen agenten naar een woning aan de Javastraat. De deur werd ingetrapt, maar er bleek niemand thuis te zijn. Want ze moesten niet in de Javastraat, maar in de Joubertstraat zijn. Foutje, de huiselijke ruzie liep met een sisser af. En de man die nu in de tocht zit krijgt een nieuwe voordeur. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. San Hans, oftewel Miss Montreal, say heaven, say hell. Rusland krijgt tot donderdag de tijd om te deescaleren... anders volgen er gerichte sancties. Dat is de uitkomst van urenlang beraad... van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Maar hoe gaat het ondertussen met de Oekraïense financiële sector? Houden ze daar het hoofd nog wel boven water? Die vragen bespreek ik met Kilian Bawo verbonden aan de Vrije Universiteit... en eh, adviseur van financiële instellingen in onder andere Oekraïne. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Eerst maar even dat... Uh, dat de dreigement van misschien gaan we donderdag wel besluiten... tot misschien wat, wat sancties, denkt u dat Poetin erg geschrokken is? Dat denk ik niet. Dat nee. nee. denk ik niet, omdat um, als je daar komt... De, de Russen hebben enorm gevoel bij de krim. Dat is iets heel erg emotioneels. Um, en wij hebben dat gevoel niet. Dus we, het is heel moeilijk om voor ons in te leven... hoe belangrijk dit voor hen is. Dus als het een paar centen kost, uh, interesseert het niet zoveel. Nee. Um. Maar we zagen wel allerlei bewegingen op de internationale markten. Op de beurzen, uh, roebel, uh, verder ja. onderuit. Het was, al, ja. het was al een tijdje aan de gang, maar dat, dat gaat nu wat harder. Is, is dit voor, voor investeerders wel reden om bijvoorbeeld hun geld uit Rusland weg te halen? Of? Ja, nou Rusland weet ik niet, maar van Oekraïne weet ik het wel. Daar zie je gewoon dat... Uh, een flink deel van de spaartegoeden wordt het land uitgesluist. De echte rijken, dat zijn er een aantal die ongeveer het halve land bezitten. Dan die, hebben we het over de oligarchen. De oligarchen die hebben natuurlijk al lang hun geld weggehaald uit, uit Oekraïne. Ja, want staat dat inderdaad zoals we net van de zoon van Janukovic hoorden in Den Haag... Op een brievenbusfirma, rekeningetje Dat, uh, laat ik zeggen, ik heb er zelf nooit bewijs van gezien, maar ik weet wel van mensen die uh, uh, deze mensen adviseren, dat je je geld niet in de lokale munteenheid in Oekraïne laat staan. Dat nee. is veel te, veel te gevaarlijk. Zo, en degene die dat gedaan heeft, is in de afgelopen twee maanden ook 20% kwijtgeraakt. Ik bedoel, de munt daalt ten opzichte van de euro in een enorme snelheid. Ja. Nou, nou, zei ik net, u adviseert aan financiële uh, instellingen. De, hoe, hoe staan die er dan voor? Um, kort gezegd heel slecht. Uh, in de begin jaren negentig, dus toen het land uh, onafhankelijk werd... toen zagen heel veel westerse banken daar een kans om te investeren. Het is een enorm land. Mm -hmm. Het is groot, het heeft veel, uh, veel mogelijkheden, toerisme, uh, landbouw. En je ziet nu dat die westerse banken zich enorm verkeken hebben... over hoe je zaken doet in Oekraïne. En ze trekken zich nu ook allemaal weer langzaam terug. En waar terug. hebben ze zich dan op verkeken? Nog even afgezien van wat er nu allemaal. Ja, want dit is nog, nog voordat dat dit allemaal speelde. Maar wat, wat mij opvalt als ik daar kom: er, er is geen rechtsstaat zoals wij die kennen. Het land is, als je het wil, uh, uh, ja, is qua corruptie vergelijkbaar met, met landen in West-Afrika. Ja, het staat er op 100, de 144ste plek op de corruptie-index van Transparency international. Ja. En ik te zeggen even bij, als je op één staat, dan doe je het heel goed. Ja, dus, daar staan wij ja. ongeveer. Dus wij zijn een van de minst corrupte landen in ja. de wereld. Um, Oekraïne is ongelooflijk corrupt. Maar ook, er is niet echt een, een rechtsstaat. Dus als je geld uitleent aan een klant... en die moet dat aan jou terugbetalen... moet je ten eerste naar een rechter. Nou, als je dan al gelijk krijgt, mag je blij zijn. Um, dus als je het überhaupt voor een rechter krijgt, et cetera. Maar als dan de rechter vervolgens zegt... u heeft recht op dat geld... wil nog niet zeggen dat je het zomaar kan gaan innen. Hmm. En de Oekraïense methode is... dat er gewoon een paar mannen voor je deur staan. En die zeggen het wordt tijd dat je nou eens gaat betalen. En er, nou ja, een beetje à la de Krim hè, op dit moment. Dus gewoon met, met dreigen met geweld. En, ja, en zo werken westerse banken niet. Nee. En dan kun je fluiten naar je centen. Wat, wat, wat hebt u daar zelf van meegemaakt? Wat ik zelf, nou het appartement waar ik zit in, in, in Kiev, wat niet ver van Maidan zit, daarnaast mag uh, niet gebouwd worden volgens de, de rechter. En de, iedereen lapt dat aan zijn laars. Dus er wordt op dit moment gewoon een huis gebouwd. En regelmatig demonstraties vlakbij waar ik daar verblijf en niemand doet er wat aan. Hmm. Uh, ik heb recent meegemaakt dat ik, uh, dat ik mijn koffers niet terugkreeg van de douane. Omdat, en dat begreep ik later van een collega. Daar eerst even gekeken moest worden wat erin zat. En, en, uh, daar ja, is de douane voor, zou precies, ik en Precies, ja, maar niet dat ze het dan onderling nog even gaan oh, verdelen. Wat, okay. voor oh, ze halen het er ook, uit. Ja, ja, ja. Ze er ook uit. Oh, ja. En dat, dat systeem dat zit uh, zo vreselijk diep in de economie. dat Op, op de hoogste regionen uh, is dat een probleem. Ja, uh, en, en, en, en, nou zegt u dat speelde ook al voor die tijd, ja. voor de, de, de, de revolutie, zeg ik voor het gemak maar even: um, dat westerse instellingen daar weg aan het gaan waren. Um, wat, wat, wat gaat er dan nu op korte termijn? En laten we even de hele uh, mogelijke uh, oorlogssituatie er nog buiten laten. Wat ja. gaat er gebeuren economisch in de Oekraïne? Nou ja, wat, wat je ziet, laat ik het lijkt op mezelf betrekken. Ik, ik kom daar nu al anderhalf jaar bijna maandelijks. Uh, en, en investeer, of in ieder geval, ja, ik doe daar meerdere projecten. Uh, ook ik stop daarmee, want het is gewoon te gevaarlijk en te vervelend. Uh, en zo zijn er heel veel andere investeerders die, uh, uh, die weggaan. Dus buitenlands geld, wat ze zo hard nodig hebben, gaat weg. Dus dat is één, de munteenheid daalt enorm. Wat misschien voor de export van het land goed is, maar uh, veel producten worden gewoon duurder. Um, en wat we dadelijk gaan zien is dat, dat er Europees geld uh, in moet. ja, En die mensen moeten gaan bezuinigen. Ja. We weten allemaal in Europa wat dat betekent. Lagere ja. pensioenen, minder overheidsgeld, uh, bezuinigen ja. op gezondheidszorg. Dus mensen gaan zien dadelijk dat het alles gaat achteruit. Ja. En behalve voor meneer Janukovic en een van zijn ja. soortgenoten was het al geen vetpot. Nou, ja. moet, het, moet het zo gaan? Er wordt vaak de vergelijking getrokken met Georgië, natuurlijk, wat, ja. wat een vergelijkbare situatie heeft gestaan als, als het gaat over de verhouding met Rusland. Daar adviseert u ook. Hoe ja. gaat het daar nu? Ja, uitstekend, zou ik haar zeggen. Zeker een vergelijking met Oekraïne. Uh, maar de situatie in Georgië en Oekraïne is toch wel heel anders. Dus uh, de Georgië is, is een, een, een volk en een taal. En, en uh, wat met name heel knap is in Georgië, is dat de toekomst. Toplaag, op een gegeven moment uh, de corruptie uh, vaarwel heeft gezegd. En de politie gewoon amas uh, uh, heeft ontslagen. En gezegd nu is het afgelopen. Ja, komen dat, die is, maar... dat is deze nieuwe regering in Kiev. Neem ik aan ook van plan. Nou ja, dat is dus maar de vraag. De, de hmm. grote vraag voor mij is als ik het vergelijk die twee landen met elkaar. Is uh, wat gaat er aan de top gebeuren? Komen er mensen zitten die echt volledig uh, zuiver op de graad zijn. Die niet hun zakken gaan vullen. Als dat gebeurt dan uh, zie ik het nog wel positief in. Binnen... Een aantal jaren of decennia. Hmm. Maar als dat niet gebeurt, dan wordt het dweilen met de kraan open. En, en uh, durf zij het nog wat vage beloftes van leningen van de EU, van de IMF. Gaan die daar wat uh, soelaars bieden nog? Ja, die, die zullen de, uh, de, lood, de hoogste nood zullen die ledigen. Maar de vraag die wij ons moeten stellen is: wij gaan geld lenen aan een, aan een land wat failliet is, of bijna failliet. En dat geld zullen we voor een deel niet meer terugkrijgen. En wat je dus krijgt is dat we eerst als belastingbetalers uh, Nederlandse bankiers die gefaald hadden mochten subsidiëren. Mm -hmm. Toen Griekenland en nu ook weer Oekraïne. En ja, ga dat als politicus maar eens uitleggen? Nou ja, de rekjes daaruit. Ja, toch wel behoorlijk, ja. En uh, hoe lang werkt u nog in, Oek in Oekraïne, denk je? Ik ga er vrijdag heen uh, en ik denk dat dat voorlopig de laatste keer is. Tommer hmm. verhaal. Um, dank u wel, Kilian Babou. Ik spreek verder met Jacques Pekelder. Um, uh, u bent docent internationale betrekking aan de Universiteit van Utrecht. Um, ja, we, we begonnen uh, met die, uh, uh, zal ik zeggen, dreigende taal mm -hmm. vanuit uh, Brussel vandaag. Ja. Nou ja, niet dus, melkgebit uh, werd er al gezegd ja, net in het nieuwsoverzicht... Um, toch werd er dit weekend ook wel weer veel hardere taal gesproken. Met name vanuit Amerika. Een beetje, ja, beetje echte ouderwetse, goede oude, ja. koude oorlogstaal. Ja, ja. Uh, uh, als, als die toon is gezet, uh, is het dan verstandig om een dag later met zo'n vaag verhaal te komen? Nou ja, het probleem is een beetje... het Westen zou eigenlijk met één mond moeten spreken. Maar dat is een beetje moeilijk. Want we hebben uh, verschillende staten en, en uh, entiteiten... zoals de Europese Unie. Nou, ja, daar hebben we heel veel monden. Ja, ja, ja. Ook niet één telefoonnummer heb ik wel nee, gegeven. Nee, nee. exact. Nee. Dus dat die Amerikanen dan het ene zeggen... En, en wel wat verder gingen dan de meeste Europeanen... en dan de Engelsen ook nog een beetje extreem... en dan de rest van Europa een beetje stiller... een beetje, een beetje voorzichtiger blijft. Dat is eigenlijk normaal bij ons, maar niet zo handig. Nee. Nee, en... Uh, ja uh, dat zorgt ervoor dat je inderdaad uh, je, uh, ik denk die Amerikanen waren niet zo slim omdat ze zich daardoor uh, je, je, je legt je daardoor ook een soort handelingsdwang op ja je moet dan met, werd nog steeds niet gezegd maar ja exact je moet dan met forse maatregelen komen maar je kan heel weinig en zeker hmm. voor Europa uh, wij zitten toch wel een beetje klem uh, je, je merkt het ook uh, op de Duitse tv, op de Nederlandse tv. Het gas wordt meteen weggenoemd natuurlijk. Dus het is meteen... Uh, een, een, een, zetten we onszelf niet uh, in de kou, zeg maar. Als we die Russen sancties aandoen. Want dan zeggen zij... Nou ja, dan ja. kunnen wij terug sancties doen, weet je wel. Dan zetten we die kraan een beetje dicht. Ja. Maar ja. over kou gesproken... Ja. Uh, ja, ja, ik heb, ik ja. heb al diverse uh, krantenkoppen <laughs> ja, gezien. Ja. Uh, die zeiden, de Koude Oorlog is terug. En, ja, ja de Koude Oorlog. Um, ja, ja. Um, um, is de Koude Oorlog terug? Als je dit soort taal hoort... Nou, ik, ik weet niet hoe, hoe lang we hier um, um, nog zitten, zeg maar, in dit gesprek. Maar dus de Oost... Nou, het Oost nog een Oost minuut of zeven. Oké, okay, ja. Want wat er eigenlijk aan de hand is, volgens mij, is dat het Oost-West-conflict... dat al veel ouder is dan de Koude Oorlog, dat dat terug is. Een groot cultureel conflict, een beetje in de 19e eeuw heel duidelijk ontstaan. Dat er toch iets geks, in het Westen dan zo gezien, hè, dat er toch iets geks met die Russen aan de hand is. Die ja. autocratische... Zo'n autocratisch volk die die tsaas een beetje aanbidt... terwijl wij langsbrand via de Franse revolutie zo van dat soort gewoontes af waren gestapt. Ook die orthodoxe kerk, die grote mysteries die daar achter schuilgaan... waar je eigenlijk helemaal niets van begrijpt als westerling. He, ook het idee dat je westerling zou zijn ontvond ja. pas in die tijd eigenlijk. Um, zorgde ervoor dat veel mensen in het westen, intellectueel natuurlijk vooral... Uh, die, die misschien zelfs wel een keer een kijkje namen in Rusland of die daarover lazen eigenlijk het idee kregen van dat, dat is een heel ander volk dan wij... een heel andere cultuur. Dat is eigenlijk niet meer Europees. En andersom moet ik zeggen dat er ook veel Russen dat ook omarmd hebben. Ik weet niet of zij ermee begonnen zijn... maar in ieder geval hebben zij ook zelf gedacht... Uh, dat zij een heel bijzonder volk zijn... Wat, uh, wat, wat eigenlijk onvergelijkbaar is met andere volken. En dat, uh, dat Oost-West-conflict... Wat ook betekent dat ze dus hele andere recepten voor mononisering, van de samenleving uit gaan denken en dergelijke, dat is al heel oud. En die koude oorlog is daar eigenlijk maar een fase in geweest. Dat mensen nu koude oorlog roepen, dat komt door die retoriek een beetje, dat is wel logisch. Want toch even bij die retoriek blijven. Want wat zijn dan de kenmerken daarvan? Waarom roepen we dat nu weer? ja heel gauw markeren waar je invloedssferen euh, zitten dat doen natuurlijk de Russen ook maar wij proberen ook de Oekraïners natuurlijk wat dat betreft te beschermen dat ze zeggen die horen eigenlijk bij ons die zitten hmm. in onze invloedssfeer um, um ook uh, ja, heel duidelijk uh, bijvoorbeeld met, met sancties en zo dreigen. Dat is ook iets wat je in de Koude Oorlog ook voortdurend uh, hoort. Maar tegelijkertijd ook uh, de onmacht die daarachter staat ja. Wat heeft dat vroeger eigenlijk, u zei, u zei ja, net ja. Uh, ja, je zet jezelf wel een beetje klem als je dat soort grote woorden gebruikt. Want dan moet je ook eigenlijk iets. Maar mm -hmm. uh, als de Koude Oorlog zich ergens door kenmerkte was dat, dat het een Koude Oorlog was, dat ja. het vooral bij woorden is gebleven. Ja, ja. Uh, je zou bijna kunnen zeggen zelf dat hij met woorden gewonnen is uiteindelijk door het westen. Dus misschien is het toen niet zo heel erg slecht. Maar uh, dat heeft nogal lang geduurd. Uh, <lacht> ja, en uh, we hebben er ook ontzettend veel geld aan betaald. Omdat we zelf niet doorhadden dat het vooral op woorden ging. En uh, ontzettend veel geld in die, in die dure raketten. En, en, en dure tanks en dergelijke zijn gaan steken. Ja. Nou goed, nu drijf ik misschien een beetje af. Maar het gaat erom... Die, dat Koude Oorlog was een heel sterk ideologisch geladen conflict. Ja waarvoor je ook je eigen samenleving enorm sterk moest mobiliseren. Daarvoor was die retoriek heel belangrijk. Vaak belangrijker dan wat je eigenlijk uh, daarmee hoopt te bereiken bij je tegenstander. Je wilde eigenlijk vooral het kamp, je eigen kamp gesloten houden... door nog hard op de tafel te slaan. Of zoals Khrushchev of Kd met zijn uit, uh, mm -hmm. met de schoenen op de tafel tikken in de Verenigde Naties. En ziet u dat, dat soort ja, elementen op dit moment ook weer? Ja, een beetje wel. Ik vind die Amerikanen hebben eigenlijk de Russen nooit helemaal vol een kans gegeven... in de jaren negentig en dus direct na de Koude Oorlog. Hmm. Een voluit integratieaanbod aan de Russen hebben ze niet gegeven. Maar ze hebben eigenlijk gedacht, we hebben liever een eigen door onszelf zeg maar, gecontroleerde wereld. En, um, um, en dat betekent dus ook dat ze Rus, de, de oude Russische behoefte aan een zekere mate van invloedssfeer rondom uh, Rusland. Waar natuurlijk ook slechte kanten aan zitten, maar wat wel begrijpelijk is voor zo'n groot land. Dat ze dat de kop hebben willen indrukken. En, en hoe gevaarlijk is het dat er nu toch meteen alweer vrij op hoge toon uh, gesproken wordt. Ik bedoel, maak je daar een oplossing makkelijker of moeilijker mee? Nee, nee daarom vind ik die, op zich de Europese oplossing... behalve dat het een beetje rommelig gaat... maar vind ik eigenlijk nog niet eens zo onverstandig... door met hele kleine, symbolische sancties te komen. Um, ja, het is allemaal een beetje pijnlijk... maar goed, daar zijn we, hoop ik, als volwassen Europese burgers... een beetje aan gewend... dat we helaas niet zoveel met sabels uh, gekletterd bereiken kunnen... Dus we moeten het gewoon hebben van dat soort kleine symbolische gestes. Duidelijk maakt dat er misschien meer in de, in de zak zit zeg maar, voor, uh, voor, voor Poetin. En, um, maar ook wel bewust ervan zijn dat, dat Poetin ook ruimte moet houden... om hopelijk met een beetje gezichts... Zonder gezichtsverlies. <güls> <güls> exact Met het, met het bewaren van zijn, van zijn houding. Dat hij toch daarmee uh, weg kan komen. Door ja. bijvoorbeeld iets... Uh, er zitten ook hier en daar wel authentieke zorgen aan, aan die Russische, uh, achter dat Russische optreden. Zo over over hoe er met Russisch-taligen bijvoorbeeld, wordt omgegaan. Of etnische Russen, zoals ze vaak worden genoemd. Um, dat is in de Oekraïne ook niet altijd zo handig. Hè? De Russische taal was een tijdje lang. Uh, uh, stond hij op de nominatie om officiële taal te worden? Toen werd het weer ingetrokken. Maar mm -hmm. nou, dat is natuurlijk niet zo'n vriendelijke geste naar die uh, uh, uh, Russische mensen. Dat, dat soort dingen. Als we nou met die Russen iets bereiken, dat, dat de Oekra en de Oekraïners natuurlijk, dat die bereid zijn om dat soort maatregelen terug te nemen. Ook een zekere mate van, van, van ja, bemoeienis misschien van de Russen. Ja, Do en, en, maar, en denkt u, ja, ik, ik, ja, ik, de Obama ja. heeft mm -hmm. anderhalf uur uh, met Poetin uh, gebeld. Mm -hmm. uh, Vice-president Joe Biden heeft ja. met uh, premier Medvedev gebeld. <kwijnt> ja, uh, ja. Merkel heeft met Poetin gesproken. Ja. Dus uh, gebeurt er achter de schermen iets heel anders? Uh, is die taal echt voor de bühne? Mm, nou, het, het gekke is, dat is ook een verschil met de Koude Oorlog... dat je over dat soort interne gesprekken uh, toen nooit iets uh, hoorde. We nee. hoorden eigenlijk al heel vaak, heel, helemaal, helemaal niet vaak... of die gesprekken eigenlijk plaatsvonden. Terwijl er veel meer aan de gang was dan we weten. Ook tijdens de Cuba-crisis is dus er bijvoorbeeld zo'n... Achterkamertjeskanaal, zeg maar, gebruikt yeah. uh, tussen de broer van uh, John F. Kennedy en uh, dus Robert Kennedy en uh, de Russische ambassadeur in uh, Washington. Die direct contact had met Khrushchev. Zodat er een vrij direct lijntje ontstond. Uh, je kon toen nog niet zo makkelijk even de telefoon oppakken. Uh, om en wat zegt het dat we dat nu wel weten? Nou, dat, dat, dat maakt het een beetje lastig. Uh, dat is de democratisering denk ik van buitenlandse politiek. Uh, je wil dus meteen naar, buiten, naar, naar je eigen bevolking. Of naar het Westen of de wereldgemeenschap. Laten weten dat je er echt ontzettend hard aan werkt. Ja. En dat is eigenlijk misschien helemaal niet zo belangrijk. Wij moeten misschien als burgers dat ook niet steeds willen. Maar goed, nee, maar ja, we, we zitten ook in, in die een maalstroom. Twitter-tijd, hè? Exact, ja. Exact. ja, ja. Precies, maar het <laughs> maakt het, het al, allemaal niet makkelijker... Om, om een beetje bewegingsruimte te vinden... om de, om de crisis op te lossen. Oké, okay. ja. heel hartelijk bedankt. Kilian ah. Wawo en Jacob Ekelder. Ja. He's gonna tell you about his baby brother hustling down the city streets and selling his ass for a dollar bag. He's gonna tell you about his uncle Nettie locked up in a prison out in Oregon. He's gonna tell you about his best friend Eddie killed in a bar fight with a pair of Marines in the same. When I was nine years old, my daddy ran away with the woman we met on the train, oh, his little boy ran to a room where his piano lay in wait for him. Massive groove, but you don't need. And all we need. Paul Simon en Randy Newman, The Blues. Ja... Yeah, ik dacht, we gaan het over iets heel anders hebben. Maar het gaat toch ook weer een klein beetje over Rusland. Vanaf morgen wordt koning Willem II namelijk weer in herinnering gebracht... als de man die zijn tijdgenoten kende, de kunstkoning. In het Dortsmuseum opent een tentoonstelling... waar een deel van de door Willem II verzamelde collectie weer bijeen is gebracht. Een beroemde collectie met Hollandse meesters, Vlaamse primitieve... tekeningen van Leonardo da Vinci en het opgezette paard Weksi. Hierbij met historicus Jeroen van Zanten, biograaf van Willem II... en Sander Paalberg, conservator van het Dordrechts Museum. Goedenavond allebei. Goedenavond. Uh, meneer Paalberg, wat, wat, wat is het precies voor collectie? Wat hangt er? Uh, nou, Willem II had echt een topcollectie bij elkaar gebracht. Uh, het is echt een van de beste collecties die ooit in Nederland bij elkaar gebracht is. Ja. Uh, helaas is dat dus allemaal naar het buitenland verdwenen. Het is geveild uh, toen hij plotseling overleed in 1849... Uh, maar hij had echt uh, ja, topstukken van Vlaamse primitieven. Wat heel bijzonder was voor die tijd. Noemt u wat? Nou, van Hans Memling en Jan van Eyck had die uh, prachtige schilderijen. Uh, daar zouden moderne museumdirecteuren uh, moord voor doen, zeg maar. <laughs> uh, maar uh, ja, Willem II had het allemaal. Uh, en we hebben in Dordrecht nu uh, ja, een, een hele fraaie selectie van die Vlaamse primitieven. Maar ook werken van uh, Spaanse meesters, Italiaanse meesters. Uh, van Rembrandt en uh, Prachtig schilderij uit uh, de Metropolitan, uh, mm -hmm. New York. Uh, een prachtige man met een uh, ja, oosterse kledij. Uh, ook een van de topstukken van Willem II. Um, en ja, het is echt geweldig om door de zalen nu van het museum te lopen... en even te, te proeven wat uh, Willem II allemaal aan, aan geweldige schilderijen had. Ja, wat, wat, wat zegt de verzameling over de man? Uh, ik denk heel veel... Uh, het is natuurlijk zijn smaak. Uh, het was een bijzondere smaak ook. En, uh, ja, we proberen het van, van, van alle soorten, zeg maar, wat hij verzamelde... Uh, hebben we verschillende stukken bij elkaar gebracht. Ook eigen tijdse kunst. Mm -hmm. uh, en we laten ook vooral zien hoe hij dat tentoonstelde... in zijn gotische zaal in Den Haag. Achter Paleis Kneuterdijk had hij zelf ontworpen... een zaal voor zijn schilderijen. En we hebben eigenlijk een heel goed beeld van hoe die schilderijen hingen. Hoe hij dat uh, gedacht had... Um, uh, omdat er fraaie tekeningen van bewaard zijn gebleven. En dat, was, dat, dat, dat uh, uh, zeg maar privémuseum wat hij daar maakte, dat, dat was ook echt voor hemzelf? Dat had grote emotionele waarde voor uh, hem? Ja, hij, hij verzamelde in de eerste plaats voor zichzelf. Hmm. Hij heeft dat wel vanaf 1842 opengesteld. En uh, wilde ook dat kunstenaars konden leren zeg maar, van de, de oude meesters. <lacht> um, en heeft ook uh, vervolgens uh, dat voor een breder publiek opengesteld. Um, maar het was eigenlijk voor hemzelf ja. uh, in de eerste plaats. Ja. Ja. Meneer Van Zanten, wat, wat was Willem II voor een man? Een romanticus. <laughs> een dromer. Uh, iemand die. En dat is een essentieel stuk van zijn kunstliefde. Iemand die moeite had met het, uh, met het vergaan. Met, het, met, met dat de tijd voortschrijdt. Ja. Hij wilde um, eigenlijk zijn, ja, uh, zijn jeugd weer oproepen. Uh, uh, melancholicus die echt. Uh, ja, eigenlijk zodra iets voorbij was, al begon te treuren dat het voorbij was. En die schilderijen en al die objecten die hij verzamelde, dat, uh, die vormden dus in feite vensters op een, op een tijd uh, die hij achteraf idealiseerde. Want op het moment dat hij het zelf meemaakte, vond hij het allemaal, had hij heimwee heimwee uh, en, en ontsmachtte hij weer naar een andere plek. Dat tekent de wel is, hè? Enorm, ja. ja. En hij, het was dus een man die die kunst uh, een hele persoonlijke band had met, uh, met zijn verzameling. Um, en ook letterlijk die verzameling nodig had om tot rust te komen. Uh, om herinneringen op te halen. Um, en uh, het was een idylle, die, die Die hele... Uh, verzameling en die gebouwen die hij uh, liet bouwen aan een kneuterdijk... die hij zelf ontworp, uh, dat was een koningsideel. Daar woonde ja. hij in. Dat was een, een sprookje dat hij zelf had uh, geschapen. Ja. Een, een van de periodes dan uit zijn eigen leven... waar hij later graag op terugkeek, was zijn militaire periode. Hij heeft in de Napoleontische oorlogen uh, gevochten. Hij heeft zich duchtig geweerd, ja. uh, bijvoorbeeld bij Waterloo. Is dat ook waarom dat paard in zijn museum stond. Wexi. Ja, Willem heeft... Uh, uh, talloze paarden verloren in Spanje en Portugal... waar hij met Wellington vocht. Uh, hij, heeft, uh, hij gebruikte Wexi, dat was een van zijn paarden, tijdens de campagne tegen Napoleon in 1815. Uh, en dat zag hij echt als een kantelpunt in zijn bestaan. Zijn schoondochter Sophie die schrijft ook later: van ja, uh, mijn vaders horloge is op 19 juni 1815 gestopt met lopen. Dus uh, dat was de dag na Waterloo. Daarna hij, had hij echt zijn hoogtepunt. Hm. En, uh, um, dus uh, om die herinnering aan dat, ja, die, dat hoogtepunt uh, levend te houden, heeft hij Wexi opgezet. En Wexie stond dus ook in een hoek van, van de Gootse Zaal. Ja. En het hele bijzondere is, want uh, uh, Sander zei het net al... het bijzondere is dat aan die collectie... Kijk, Wexie staat normaal uh, op, in de stallen bij Noordeinde. En die komt bijna nooit van stal. En die staat dus nu in het museum. Dus alleen Wexie is al een heel curieus object om te gaan bekijken. Ja. En die kunstcollectie, ja, die is ongekend ja. van hem. Ja, want meneer Paalweg, u, u zei het is een prachtige collectie... en het zegt veel over de man. Uh, zegt het ook dat hij zelf echt een kunstkenner was... of had hij gewoon hele goede adviseurs? Uh, hij, had, hij had zeker ook hele goede adviseurs. Uh, vooral de Brusselse handelaar Nieuwenhuis. Uh, dat was iemand die, die echt uh, ja, toegang had tot, tot vele andere collecties... en uh, het beste van het beste kon krijgen. En dat verkocht voor vaak hele hoge bedragen aan, ja. aan Willem II. Uh, maar hij moet toch ook wel... Uh, hoewel er ook wel wat missers tussen zitten. Hij moet toch wel echt een, een goede smaak gehad hebben. Want uh, nou ja, er, er zitten heel veel echt hele goede stukken tussen. Hm. Ja, en u, u zei net, hij, hij deed het vooral voor zichzelf. Uh, hij had niet het idee van dit is iets voor het land en dat moeten de mensen kunnen zien of zo. Nee, nou ja, hij heeft het wel dus opengesteld voor het publiek. Maar wat hij ook deed op het moment dat hij koning werd, is dat hij eigenlijk de, de toenmalige Rijksmusea, dus het Rijksmuseum en het Mauritshuis, eigenlijk verbood om aankopen te doen. Dat wilde hij oh? zelf als koning doen. Hij wilde geen concurrentie van de musea, zeg maar, hebben. Dus de de van toen, uh, die uh, nee, mochten niks meer uitgeven? Nee. Precies. Hm. En um, je kan ook haast wel zeggen dat uh, Willem I misschien wel meer heeft betekend voor het Nederlandse kunstbezit dan Willem II. Want? Uh, omdat Willem I, uh, ja, die zag natuurlijk het economische belang in van het stimuleren van kunstenaars en het doen van kunstaankopen voor de musea. Ja. En Willem II wilde zelf verzamelen. Ja. Dat vond hij zijn koninklijke plicht. Ja, ja. Nou zei je hem, meneer Van Zanten, uh, uh, het kostte een hoop geld. Waar betaalde de koning dat allemaal van? Ging dat gewoon uit de staatskas? Uh, nee, dat ging uit zijn... Uh, nou, in die tijd liep dat door elkaar. Hè? Ah. Uh, dat is heel ingewikkeld. Uh, zijn landen waar dat, steeds uh, ja, waar dat nog steeds zo is. Ja, hebben we net gehoord. Ja. Uh, hij, uh, hij betaalde dat uh, van zijn eigen vermogen. In de eerste plaats. Van het vermogen van zijn vrouw, Anna Polofna, Die natuurlijk heel rijk was. Als zware dochter. En hij, betaalde het, hij, hij kocht het ook op afbetaling. Hmm. en Dus in termijnen. En dan uh, nam hij vaak een onderpand. Uh, op, uh, op zijn la landerij of op, uh, op bezittingen. Uh, en dan, ja, dan heel langzaam loste hij dat af. Een soort kunstkoopregeling uh, in de 19e eeuw, die we nu nog steeds kennen. Ja. Uh, um, maar hij betaalde voor zijn prijzen. Hij betaalde echt paleisprijzen. Uh, uh, dus uh, uh, hier en daar uh, um, heeft hij ook soms uh, gewoon, omdat hij heel graag iets wilde hebben, ook echt veel geboden op, uh, op bepaalde stukken. Ja. En, maar hij vulde eigenlijk de ene financiële gat met de andere financiële gat. En na zijn dood blijkt uiteindelijk dat uh, zelfs zijn, uh, degene die zijn financiële uh, uh, zaken bijhoudt... Uh, volledig uh, in paniek te raken omdat overal rekeningen, onbetaalde rekeningen ja. vandaan komen. Uh, de familie raakt ook in paniek. Uh, daarnaast heeft hij vlak voor zijn dood een miljoen geleend van de tsaar. Uh, Prins Frederik betaalt heel snel dat miljoen af. Want ze weten dat die collectie een onderpand is. En Frederik zegt ja, maar die collectie is veel meer waard... dan die miljoen. Uh, en, uh, maar dan ontstaat er uh, paniek. blinde paniek bij de familie. Uh, uit alle gaten en hoeken komen, komen claims op de koning. Uh, ook uit onfrisse hoek. Uh, en ze besluiten die collectie te veilen. Ja. Uh, uh, Sophie is de enige geweest. Uh, zijn dochter... Die uh, nog één klein beetje heeft geprobeerd om bij haar uh, Nicolaas uh, uh, ja, geld los te krijgen om die collectie om te, te behouden. Ja. En met heel Paarburg, hebben, hebben ze het toen gekregen uh, wat het waard was? Toen ze uh, al zo over kop gingen veilig? Nee, uiteindelijk viel de opbrengst van de veiling viel zwaar tegen. Um, de, de, zeker als je kijkt naar de tekeningen. Dat is misschien wel het, het meest schandalige deel van die hele veiling geweest. Leonardo da Vinci noemde ik Die prachtige Michelangelo-tekeningen, Rafael en da Vinci-tekeningen. Mm. Twee, twee da Vinci-tekeningen hebben we op de tentoonstelling. Mm. De enige twee werk van da Vinci in Nederland. Mm. En die waren beide van Willem II. Um, maar ja, die zijn spotgoedkoop verkocht. Er was eigenlijk niet de... De expertise op dat moment van, van zeg maar Italiaanse tekeningen... was niet in Nederland aanwezig. En uh, die, die richtprijzen waren eigenlijk uh, niet goed. Wat uh, heet spotgoedkoop? Nou, soms beetje... enkele tientjes, enkele honderden oh, ja, guldens. Echt waar? Dat is, ja, en, en, wat wat zou het nu doen, zo'n nou, tekening? We, we weten dat in, in 2010 is bij uh, Christie's in Londen... Is een, een Ravel tekening die, die van Willem II was is geveild... voor 26 miljoen pond. Kijk. Dat zijn uh, ongelooflijke bedragen. Ja. Uh, en er zitten echt uh, ja, ongelooflijk mooie tekeningen tussen uh, van, van Willem II... Um, die dus nu eigenlijk bijna allemaal in het British Museum uh, in Londen zitten... of ja. in het Louvre in Parijs <coughs> of in Ja, Want waar komt dit allemaal vandaan? En tot slot, hoe, hoe bijzonder is het dat het nu weer bij elkaar is? Nou, eigenlijk komt het wel van uh, overal vandaan. Uh, we hebben schilderijen uit Amerika, uit New York, uit Detroit... Um, schilderijen uit Frankfurt, um, uit uh, Brussel, Antwerpen, um, ja, eigenlijk uit Kopenhagen. De koningin van Denemarken is zelfs bruikleengeefster. Ah. Um, dat zijn alweer schilderijen die via Prins Frederik uh, uh, dan uh, ja, vererfd zijn. Zeg maar, en um, uh, uiteindelijk dus in de Deense koninklijke familie terechtgekomen zijn. Um, en uh, ja, eigenlijk heel veel plekken en ook een aantal Nederlandse buitleggers en natuurlijk uit Sint-Petersburg, uit de Hermitage. Ja. Dus ook een van de belangrijkste buitleggers. Ja, nou, we gaan het maar niet over sancties hebben dan. Hè. Nu even. Nee. <laughs> Goed, morgen wordt de tentoonstelling geopend. Uh, volgens mij een hele mooie, bijzondere tentoonstelling. Hartelijk bedankt, Johan van Santen en Sander Paalberg. To I'm dat time for us. Een 49-jarige man uit Apkoude staat morgen voor de rechter. Hij wordt verdacht van het zogenaamde Hawala-bankieren. En het ging daarbij om geldbedragen van meer dan een miljoen euro. Maar wat is dat nou eigenlijk? Ik ga erover spreken met hoogleraar criminologie Henk van der Bunt. Goedenavond meneer van der Bunt. Goedenavond. Nou die vraag meteen maar. Wat is dat Hawala-bankieren? Ja, dat is eigenlijk uh, financiële dienstverlening... zonder dat je daar toestemming uh, voor hebt gekregen. Aha. En een financiële dienstverlening die zich vooral in de illegaliteit uh, uitstrekt. Want hoe, hoe, hoe, hoe speelt zich dat af? Er is niet ergens een loket of een uh, website? of uh, Hoe zit het nou, in elkaar? Het is meestal een belshop of een pizzeria of een Pakistaans uh, eethuisje. In dit geval en, was het een pizzeria, geloof ik. Nou, eh? nou, kijk eens aan. Ja. Ja. En dat is dan eigenlijk het, het loket waar... Uh, criminelen, of althans plegers van misdrijven... hun opbrengsten kunnen afleveren. En uh, met de opdracht om dat te geven aan iemand anders... of over te boeken op eigen rekening naar uh, Zwitserland. Ik noem maar een voorbeeld. Ah. Dat is eigenlijk de, de taak die die uh, bankiers van de onderwereld uh, verrichten. Ja. Maar betekent dat dat Havala-bankieren, dat dat hele begrip... dat dat altijd over criminele uh, acties gaat? Want het bestaat al nee, heel, heel de lang, toch? Het bestaat eeuwen en eeuwen... Ja. En dat had hele normale functies, dat heeft het nog steeds overigens. Het staat, waar geen officiële banken of formele banken zijn... is er nog steeds informeel bankieren. Hmm. In Soedan, Somalië, noem maar op. En nog steeds is het zo dat bijvoorbeeld migranten uit India, Pakistan... die in Amerika werken of in West-Europa... dat die gebruik maken niet van formele banken... maar van dit soort informele bankiers... om. Uh, datgene wat ze hebben verdiend over te maken aan de mensen die uh, achter zijn gebleven. Ja, want uh, hoe, hoe gaat dat dan, als we het even uit de criminele sfeer halen, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Ik, uh, ik werk hier en ik uh, kom uit Somalië bijvoorbeeld en ik wil uh, geld van hier naar daar. Hoe, hoe doe ik dat dan? Nou, dan gaat u gewoon naar een, uh, een, ja, een belshop bijvoorbeeld ja. of, een, uh, of iets anders. En daar geeft u de opdracht om uh, bijvoorbeeld duizend euro over te doen maken op een naam van iemand in uh, Somalië. Maar overmaken, dat gaat, gaat niet met officiële banken. Ik, ik betaal nee, daar dat iemand duizend euro. En hoe komt dat dan in Somalië? Nou, dat komt soms via uh, de geldcouriers. Soms wordt het verstopt in, uh, in deklading. Maar het ideaal zou zijn dat er uh, vereffend kan worden. Dat er verrekend kan worden. Dat er niet alleen geld van hier naar uh, Somalië gaat. Mm -hmm. Om er bij het voorbeeld te blijven. Maar dat omgekeerd er ook opdrachten komen. Vanuit Somalië naar bijvoorbeeld Nederland. Om daar geld uit te keren. Het ideaal is dat je dus geen geld hoeft te verplaatsen maar dat je de balansen tussen verschillende bankiers onderling kunt vereffenen. Ja, ja dus, dus, dus er, zit, er zit daar iemand met een, uh, een pak geld en hier iemand... en die Precies. zorgen dat dat een beetje in evenwicht blijft. Maar nou nou, nou heb ik zomaar het idee dat er, om bij dat voorbeeld te blijven... meer geld van hier naar Somalië gaat dan andersom. Ja, dat is, dat is zo. En daarom moet dat... Dan, dan kan het niet vereffend worden via transacties... maar dan moet het via geldcouriers of via smokkeloperaties... Uh, terug worden gebracht, ja. uiteindelijk. Dat lijkt me dan wel... Uh, een, een, een systeem wat enorm op vertrouwen is gebaseerd. Ja, precies, dat is ook zo. En de, de begrippen die voor dit systeem worden gebruikt... onder meer Hawala, dat is ook een naamgeving... voor bewijsstuk basis van vertrouwen. Is het een letterlijke vertaling van een Indisch, uh, Indisch uh, dialect. Vertrouwen is ontzettend belangrijk... want degene die in Nederland uh, de 100 euro bij wijze van spreken, ontvangt... die uiteindelijk uitgekeerd wordt door een andere bankier in uh, uh, Somalië, die heeft dus eigenlijk uh, ja, de een keert uit en de ander heeft ontvangen. Ja. Dus dat moet worden rechtgezet. En als je elkaar niet vertrouwt, dan uh, bestaat het systeem ook niet meer. Nee. Daarom zie je ook dat mensen met, met sterke sociale banden... familiebanden met elkaar uh, samenwerken. Ja. Want, want, want is het een systeem dat in die zin zichzelf controleert... dat uh, als je iemand belazert, dan lig je ja, dan, er ook meteen uit? dan lig je eruit en dan ja. heb je geen uh, familie meer en ook geen, uh, geen werk. Dus dat is een zware sanctie waar iedereen voor terugschrikt. En dat werkt? Ja, dat werkt. Het bijzondere is eigenlijk dat dit eeuwenoude systeem... nu in een modern jasje eigenlijk is gegoten. Want we hebben eigenlijk sinds een jaar of vijftien uh, veel controle... op het financiële stelsel in, in West-Europa... om mm -hmm. witwassen te voorkomen... Ja, dus je kunt niet meer zonder dat je een naam moet opgeven... en zonder dat het vijf jaar wordt bewaard... een transactie uh, sluiten en, en doen verrichten. Dat is, dat is wat er aan de hand is. En die informele bankiers die kunnen daar heel mooi op inspelen... Want die bieden eigenlijk een, een uitweg voor criminelen... die natuurlijk liever niet hun naam genoemd hebben bij een transactie. Ja, ja. Dus het feit dat het nu vaak door criminelen uh, wordt gebruikt... heeft op zich niks met het systeem te maken... maar met het feit dat we de rest goed dichtgetimmerd hebben. Zo is het, precies. Ja, ja. En eigenlijk die Hawalla-bankiers die, die ondermijnen... dus het anti-witwasbeleid van, uh, van de regeringen. Ja. En dat is tevens ook de reden waarom dat in toenemende mate strafrechtelijk wordt aangepakt. Ja. Nou ging het in dit geval, uh, heb ik me laten vertellen over die meneer in Apkoude... Uh, meer dan een miljoen euro. Hebben we enig idee hoeveel in Nederland bijvoorbeeld via Hawala Banken uh, omgaat? Om hoeveel geld dat gaat? Nou, be ja, behoorlijk wat. Uh, ik heb zelf in de afgelopen jaren ongeveer uh, 15 grote zaken bestudeerd. Mm -hmm. Op basis van politiedossiers, justitiedossiers. En in een aantal gevallen uh, was er ook een boekhouding. En werd er ook heel lang uh, telefoongesprekken werden afgetapt. Dus daar kon ik toen berekeningen van maken. Eén zaak, dat, dat had een omzet van 30 miljoen op, uh, op jaarbasis. Zo. En soms zie je ook wel dat bij inbeslagnames... de politie opeens stuit op een slaapkamer vol met uh, papieren geld. En dan, ja. dan ligt er even... 1,2 miljoen in de hoek van een... Uh, ja. Wordt het overal aangepakt? Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen in de wereld... afhankelijk van dit systeem. Ja, klopt. Ja, en dat is ook het, het probleem dat je met het kind... het badwater niet moet weggooien. Want voor migranten heeft het een hele belangrijke functie nog steeds. Hm. En zelfs NGO's zijn er om soms gebruik te maken... van uh, ondergrondse bankiers... daar waar geen formeel bankwezen bestaat. Hm. Dus het vervult een ontzettend belangrijke... Uh, Functie. In Amerika zijn met name de Somalische uh, ondergrondse bankiers gesloten, opgepakt na 9-11. Ja. En dat heeft ertoe geleid dat er heel veel hongersnood ontstond, juist daar. Ja. Omdat er geen, uh, geen geld meer kwam. Ja. Goed. De Wereldbank, uh, by the way, schat het op 80 miljard uh, dollar per jaar. Wat er omgaat in het informele bankieren door uh, migranten. Dat is niet mis. Hartelijk dank. Hoogleraar criminologie Henk van der Bunt. Het is 5 voor 12. Iedere bergbeklimmer van de Mount Everest die nu nog naar boven gaat, moet 8 kilo aan extra rommel mee terugnemen. En zo hoopt de Nepalese regering om de berg wat schoner te krijgen. Wilke van Rooyen is bergbeklimmer en stond zonder stuurstof op de top van de Mount Everest. Goedenavond. Goedenavond. Goed idee van de Nepalezen. Ja, zeker. Want? Nou ja. Uh, de Mount Everest wordt natuurlijk, uh, heeft toch een enorme aantrekkingskracht op een hoop uh, ja, in eerste instantie niet zo bergbeklimmers. Uh, dat zijn toch ook, uh, en ja, die laten de... al hun zo liggen? Nou ja, alle uh, 5000 mensen die hebben nu die berg beklommen. Nou, je kunt je voorstellen als die alle 5000 iets achterlaten, dat het al snel een puinhoop wordt. Nou, beschrijf het dus, wat een... zie je dan? Nou ja, dan zie je dus heel veel zuurstofflessen. Dat is een van de grootste problemen. Uh, mensen die die fles natuurlijk mee omhoog nemen... en zich eigenlijk niet verantwoordelijk voelen... om ze ook weer terug te nemen. Uh, ja, daarnaast natuurlijk ook gastankjes. Nou ja, kapot gewaarde tenten. Nou, ga zo maar door. En hoe en ja, ziet dat, dat eruit? Struikel je daar echt over? Moet je uitkijken nee. waar je loopt? Of? Nee, nee, nee. Dat, dat, dat moet je nuanceren. Dat hmm. is natuurlijk uh, op een bepaalde plek waar mensen slapen. Uh, dat is ook het geluk. Dus in die zin uh, is het ook relatief makkelijk schoonmaken. Maar goed, in al die jaren... En vanaf 1953 uh, is dat natuurlijk wel opgestapeld en dat zijn natuurlijk een aanzienlijke kilo's. Dus op zich is dit een heel simpel en doeltreffend middel om uiteindelijk, uh, nou ja, in ieder geval te zorgen dat er uh, meer van die berg afkomt. Ja, en, en, en kan dat eigenlijk uh, acht, acht kilo mee naar beneden sjouwen? Nou ja, ja, dat kan heel makkelijk, want je gaat eigenlijk vol omhoog. En mensen komen toch altijd, uh, ja, enerzijds moe, maar tegelijkertijd ook leeg terug. Ja, en het is uh, ja, een beetje flauw om te zeggen, maar naar beneden uh, kost je toch minder energie dan omhoog. <laughs> dus wat dat betreft, vast, ja. vang je twee, vier vliegen in één klap. Ja, gaat het werken, denkt u? Ja, dat gaat wel zeker werken. Het is alleen, ja, je moet het wel uh, ja, controleren. En dat is natuurlijk in het verleden ook wel eens lastig gebleken. Want uh, voorheen had je ook wel dat je een uh, depot uh, geld moest doneren, zeg maar. Dat kreeg je pas weer terug als je dan de berg schoon achterliet. Alleen ja, die toezicht daarop was 0,0. Dus ja. dat werd natuurlijk aan de laag gelapt. Dus in die zin is dat toch wel een klus. Oké. Okay. Het moet zeker kunnen. De handhaving, altijd Handhaven, een probleem. Ja. Oké, okay, ja. hartelijk dank Wilco van ja. Rooyen. En u hoort het al dat dit oog bijna afgelopen is. Zometeen Pieter van der Wielen met schrijver Tommy Wieringer. Ja, de Boekenweek komt eraan. Morgen weer een oog dan met Mieke van der Wijn. En een laatste glas in steen. We are on the brink of the disaster. In violation of international law de termen aan de rand van de oorlog een kruidvat. Ja, ik denk dat het heel gevaarlijk is. There will be cost, military intervention in Ukraine. Degene die daar de hoogste prijs voor zal betalen is Rusland. Kan Poetin nog op een nette manier zeggen... oké okay, jongens, uh, ik trek me weer terug? Dat hangt er vanaf wat Kiev gaat doen. Rusland wil dat het Oekraïnse leger op de Krim... zich voor vier uur vannacht overgeeft. Als je nu sancties oplegt tegen Rusland... dat je dan de deur echt in het gezicht van Poetin dichtgooit... Gebeurt dat niet, dan zal er een aanval volgen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.